Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De NS gaat protesteren. Zaterdagavond worden om half elf alle treinen drie minuten stilgezet. En dat doen ze naar een golf van geweld tegen treinpersoneel. Die directe aanleiding is de zware mishandeling van een conducteur afgelopen weekend. En de maat is vol, zegt NS-directeur Koolmees. Omdat wij uh, het afgelopen jaar 2023 meer dan duizend incidenten hebben gehad in de trein. Uh, en op het station. Dus dat betekent dat we elke week uh, ongeveer 25 incidenten hebben in onze treinen... waar sprake is van geweld, van agressie, van bedreigingen. Uh, en we zeggen tot tot hier niet verder. En de NS heeft ook aangifte gedaan. Er is tot nu toe één jongen opgepakt. In Sydney, in Australië, is een steekpartij geweest in een kerk. Meerdere mensen raakten gewond, onder wie de bischop. De dienst werd op dat moment uitgezonden via een livestream... vertelt correspondent Maaike Weijers. Op die beelden is te zien hoe een man um, uh, tijdens het, uh, uh, de preek van de bischop... naar voren loopt en uh, de bischop uh, midden in zijn borst steekt... en daarna nog een paar keer. Uh, in totaal heeft hij vier mensen neergestoken... En die hele schokkende beelden die gingen heel snel rond op sociale media. En daardoor waren de hulpdiensten er ook wel heel snel bij. En voor zover bekend is niemand in levensgevaar. De aanvaller is opgepakt. Afgelopen weekend was er ook al een steekpartij in een twinkelcentrum in Sydney. En daarbij kwamen zes mensen om. Het lijken nu twee losstaande incidenten te zijn. In Schiphol heeft voor vanmiddag en vanavond tientallen vluchten geschrapt vanwege terrorweer. Het gaat onder meer om vluchten naar Manchester, Kopenhagen, Helsinki en Montpellier... En voor het hele land geldt nu code geel vanwege zware onweersbuien en harde windstoten. En er rijden daardoor ook geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam Centraal. En ook rijden er tot vanavond minder treinen tussen Rotterdam en Breda. Het weer, ja ik zei het net al, er trekken zware buien over met kans op harde wind, hagel en onweer bij een graad of 10. Later vanmiddag wordt het weer wat droger, maar vanavond gaat het opnieuw plensen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Dagelijks om half twee vertonen wij in ons circus de Walt Disney film De Redditjes in Kangaroeland. Om half vier en zeven uur kunt u kijken naar de film Hot Shots. En s'avonds om half tien vertonen wij de opwindende, gevoelige en grappige film Telma en Louise. Dit was de Circus Zandvoort bioscoopagenda. Ja, Wilt u reserveren? Dan kunt u bellen. Dat kan niet meer, want de bioscooper is er niet meer. Maar... Hoe lang is dit geleden? Ja, er heel lang geleden.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 Speciaal gedraaid voor uh, onze Albert Jan Fos. Mocht hij op dit moment uh, aan het luisteren zijn, de Doobie Brothers en de Long Train Running. Een tijdje geleden, uh, Thomas, kwam er een plaat uit van uh, Tyler en die heette Water. Vond je ja. dat een uh, goede plaat? Ja. Ja, en ja. Ze, uh, een beetje, ze heeft nu een nieuwe. En die is echt nog veel beter ik, dan Warder. Ja, Althans, dat o, vind ik. Ik heb nou Hij is uh, net uh, nou ja, de, de, gisteren uitgekomen, geloof ik. Oké. Okay. Nou, dus wat gaan me verras. we verrassen? Zij is wel een beetje van de TikTok hè, want daar was het vorige ja, liedje ook van. Ja, en daarom uh, nu ook hè, 2 minuten 27 oh, Dus uh, weer een uh, TikTok plaatje. Hier is uh, Tyla en uh, jump. Original Galioana replica. No, smooth dean no regular replica. Put your free lamp put it on no. my cellula. Don't say you had. They never had a pretty girl from Joburgs him in now and that's what they prefer.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 jump-jump oh you know I love to make it jump, jump, jump Dum-dum-dum-dum-dum Bucket top-top You know I love to make it jump-jump-jump, jump-jump-jump oh you know I love to make it jump-jump-jump Dum-dum-dum-dum Bucket top-top You know I love to make it Only got make a call and I'm here Don't wanna know your vibe, oh yeah And me, I put some carols in hair, Make this stitch up, I wanna put it in the ring Wanna give the ass, serve it like a dealer Keepin' that though, I'm thinkin' in the middle I'm breakin' Joe bird, it couldn't feel no willin' Help her rip, pitchin' up, all the right She's a trap, you know what Baby's feet's feelin' like sirloin' Told the show, but take it shit, she next door Have a play with you, it'll be a war-war From Jersey to Ibiza They say it doesn't get sweet.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 Original, replica. No. Het kan zomaar gebeuren, nummer 1 in de top 40 voor deze plaats. In ieder geval, uh, als, als het aan mij ligt. Jump, wat een goede plaats. De nieuwe single van uh, Tyler, hoorde je?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 Dus nou ja, helemaal goed. Ja, we dus... gaan straks natuurlijk nog met Rendel over uh, bespreken. Kijken uiteraard. wat, uh, wat Rendel uh, ervan vindt. Ja. Dat is de ervaren man als ze het uh, over racerij hebben. Straks om een kwart over vier in de pit Report. Wij gaan uh, drie platen achter elkaar draaien. Nou, ik heb ze echt uh, specifiek achter elkaar uitgekozen, omdat ik gewoon vind van nou, die platen die passen bij elkaar, terwijl ze toch heel erg uit elkaar liggen. Dat, uh, het heeft niks met het nieuwtjes te maken van hem. Nee, oh, dat is oh, heel oh. erg grappig. <laughs> Want als eerste krijg je Nomad en How oh, Want You Devotion. De rachteraan van Dick uit Stil in mij. En dan de uh, Alan Parsons Project en uh, Old and Wise. Drie platen op een rij op de zaterdagmiddag. Lekker luisteren. Roll for soul. Cause what I aim for, wait till I hit the gold and that's the top score. Some sit along, others with the ease to write the rhyme and line, others the cool breeze, keeping on it on and on and on, on till you get the justice and the job is nearly done. I'm a dream of this, guys Like Horton Slayer He came in Gawson Maggie came, But now she's snorting I wanna give you so don't use to Abuse or to to lose You're like on protex, rock the mic To the disc And don't get upset Rhyming time For the finest Quality That's the time When you know That you're MC m i k e, -E. d take it down take it down key. take it down and take it down and take it down my mark my mark and take it down and take it down my down <bermat> <inhale>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 It is so still in my.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 Wijze woorden van uh, deze band, de Alan Parsons Project en and, uh, and Wise. Nou, eens even kijken wat uh, Jeroen van Sluisdom uh, daarvan vindt. Goedemiddag Jeroen, welkom in de uitzending. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Leuk je even te spreken. Ik hoor je natuurlijk uh, geregeld op uh, zondagmorgen langskomen en, uh, ja, met uh, jazz en een heel groot uh, jazzteam wat jullie uh, uh, hebben op de zondagmorgen.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 Ja. En dan uh, te weten dat ik er nog maar, nog maar uh, dus er elf jaar bij zit. oh ja. Nee, maar jij bent wel een uh, vertrouwde geluid op de zondagmorgen, hoor. Ja, zeker weten. Zeker. Wie uh, doen er nog meer mee op de zondagmorgen? Um, de eerste um, twee uur gaan Auko en Edward uh, de uitzending verzorgen vanuit de studio. Dan vanaf 12 uur uh, neemt Jaap het over in, uh, in de krocht. En zal ik hem uh, uh, assisteren.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 Luister en kijk um, naar de televisie of natuurlijk naar de radio. Dan kun je alles meekrijgen. Helemaal uniek. En dankjewel even voor uh, de toelichting. Heel veel plezier morgen, Jeroen. Ja, dankjewel. Oké, okay, nou, ja, wij draaien een uh, plaat. Ja, volgens mij heb je die ook wel eens gedraaid. De single van uh, Cracker Reporter. Oh ja, die komt ook veel voorbij. goede artiest. Zeker. Hij komt eraan. Dankjewel hè. Ho ho wel, ho uitzending. Hoi, dankjewel. Dankjewel. hoi. Dankjewel.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 komt er een uh, speciale praalwagen. En die gaan wij in uh, augustus uh, te zien krijgen. Er is nog, Dat, niet, uh, een... er is nog niet bekend wat ze voor praalwagen gaan nee, maken. nee, nee, nee, nee. Oh. Dat houden ze allemaal oh. geheim. Natuurlijk. Nee, Dat houden ze <laughs> geheim. Foto's. Kan je ook niet vinden ervan. Okay. Maar goed, in augustus uh, wordt hij dus uh, onthuld tijdens uh, de Dutch GP, de speciale Dutch GP-Praalwagen van uh, de Bloemenkorso... En dan mag hij rondrijden in uh, de Bloemencorso 2025. Oh, oké. Okay. Nou, in april uh, komt hij dan uh, langs en dan kunnen we er allemaal van uh, genieten. Ja. Als je hem niet al ergens op een plaatje hebt gezien natuurlijk. Ja, precies. Dus het is wel heel mooi dat dat uh, gaat gebeuren. Ja, de Dutch GP-praalwagen, ik ben heel ja. erg benieuwd.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 En de lezing begint om 2 uur en de toegang bedraagt een 10 euro en een muse museumbezoek en een drankje. Oké, okay, nou dat was hem weer. Het evenement. Dankjewel, Thomas. En uh, genoeg weer te doen hè, de komende tijd uh, hier in Zandvoort. Welkom allemaal, Zandvoort op zaterdag tot aan 5 uur vanmiddag. En We zouden zeggen: denk niet wit, denk niet zwart. In de stad S'avonds land Plotseling aan de oog Was dat uh, en denk, denk niet zwart, denk niet zwart-wit? Wat een grootheid was dat, hè, Thomas? Ja, zeker. Nou ja, we hebben vanmorgen Goedemorgen Zandvoort uh, gehad en uh, we hebben hem al eerder gedraaid. De oude bioscoopagenda spot met uh, mij daarin, weet je wel? Iets over met, uh, de reddetjes in Kogroeland. De reddetjes ja. in Kogroeland. Nee, ja, weet het. Ja. En uh, die reddetjes die uh, komen niet meer langs uh, in de enige bioscoop. Maar wel hopelijk dat hij binnenkort toch weer open gaat. Nou, Amanda Pellerin en een vriendin van haar... die hebben een actie opgezet om ervoor te zorgen... dat mogelijk er weer nieuwe films of films getoond worden... in de enige bioscoop hier in Zandvoort. En dan hebben we het over Circus Zandvoort. Het zou heel mooi zijn als dat weer gaat gebeuren. Een beetje de goede oude tijd hè? krijgen we dan weer terug...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 zodat, uh, zodat we daar geen uh, vergissingen over hebben. Maar die kunnen zich per mail. Um, uh... Het is infobioscoopcircuszandvoort. Oh ja, het is InfoBioscoop Circus Oké, dan ga ik nog één keer halen. infobioscoopcircuszandvoort.gmail.com Circus hebben ja, dus het langste e-mailadres van Zandvoort inmiddels alvast. <laughs>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 Tegen de tijd dat het programma definitief rond is, zou ik zeggen, kom graag terug in de uitzending. Dan kunnen we de luisteraars oproepen om direct kaartjes te kopen of stoelen te reserveren voor de voorstellingen. Ja, super. Als ik, als ik een goedkeuring heb, dan laat ik het meteen weten en dan kom ik meteen terug. En dan, nou ja, dan weten we meer. En dan hoor je het uiteraard bij ons, Thomas. He, dan gaan we dat ook melden als er meer uh, bekend Aderaard. is uh, over uh, de bioscoop hier in uh, Zandvoort. Het zou leuk zijn als het weer uh, terugkomt. Ja. En wie weet, misschien kunnen we ook wel een keertje de radio maken daar. Uh. Is het ook een uh, idee uh, om uh, gewoon... Tijdens die, de die film. Staal, tijd, ja, tijdens <laughs> de film zit iedereen uh, op te wachten dat we dan uh, radio gaan maken. Nee, daarvoor bijvoorbeeld. Ja, dat is wel leuk. Dus, uh, als ze weer opengaan. Uh, ja, als ze aanlopen ja. naar... Uh,